die Grim. Uh, Wij blijven het vandaag over de kunstwereld hebben, hè, want we hebben hier natuurlijk allemaal uh, goede kunstwetenschappers uh, in huis, um, en dan hebben we het over, over kunst en hedendaagse kunst. Uh, zojuist hadden we het over uh, jonge kunstenaars en kunstprijzen, maar even belangrijk zijn natuurlijk de commerciële galeries. En ook in Leuven zijn er enkele galeries, al moet je ze soms wel heel goed gaan zoeken. Leen Formesijn, Formesijn en Silke Klaas, jullie zijn op zoek gegaan. Wat en waar hebben jullie wie gevonden? Uh, we hebben gekozen voor drie kunstgalerieën die deel uitmaken van het overkoepelend project Leuven Art Galleries. Hiertoe behoren Art in the City, Frans van Hoven Art Gallery, Atelier 88, Galerie Dessers, Cypress en Galerie K. Ze hebben de handen in elkaar geslagen om te werken aan de professionalisering van het galeriewezen in Leuven en een bijdrage te leveren aan de promotie van Leuven als kunst- en cultuurstad. Dat is een, een hele mond vol. Hè. Uh, jullie hebben... Jullie zijn dus langs drie plekken geweest, uh, uh, waar zijn jullie uh, eerst langs ge geweest? Um, als eerste zijn we bij Frans van Hoven langs geweest, in de Frans van Hoven Art Gallery. Um, een heel enthousiaste man, die vrijwel direct reageerde op onze uitnodiging tot een kort gesprekje. En Frans is, zoals vele Belgen, iemand die een erg klassiek levenspatroon volgde, van huisje, tuintje, boompje. En dan een tijd terug heeft hij zich de vraag gesteld of hij hiermee wel gelukkig was. En een droom die al tijdens zijn studie vorm aannam, maar dan naar achter werd geschoven, die kwam terug naar boven. En dat was een eigen galerie beginnen. Dus de Frans van de Leuven Art Gallery is dan ook nog erg jong, zo'n vier maanden oud. En, en waar, waar is die Frans van Hoven Gallery, want ik heb die nog nooit uh, gezien. Um, dat is in een zijstraat van de Diestestraat, um, Maar ik ben nu even de straat kwijt, sorry. Ja, maar we gaan allemaal op zoek moeten gaan, hè. Ja, um, maar het is ook heel duidelijk aangedaan in het plannetje van de Leuven Art Gallery. Uh, uh, hij wil met zijn galerie zich in de tradities van vroegere galeries, zoals Embryo en Perspectief, lezen. Uh, lees ik hier. Ja, dat uh, klopt. Uh, heeft hij daar iets mee te maken gehad dan? Ja, hij heeft um, tijdens zijn studies daar gewerkt. En um, ja, dus heel veel ervaring daarop gedaan. En dus, embryo en perspectief, zo'n galerie wil hij ook met zijn galerie. En hiermee bedoelt hij kunst van verschillende prijsklassen aanbieden en de drempel die een galerie soms kan uitstralen, drastisch willen verlagen. En ook variatie is echt het sleutelwoord bij Frans van Hoven: een variatie in prijsklassen, maar ook in kunstwerken. Dus, in tegenstelling tot sommige andere galeries, presenteert Frans geen opeenvolgende tentoonstelling van één specifieke kunstenaar, maar verschillende kunstenaars doorheen. En ook in materiaal. Want hij is geïnteresseerd in van alles. Etse, beeldhouwwerk, schilderkunst. Er is dus voor iedereen wat wils. Ja, het lijkt wel een, een, een heel divers aanbod. Misschien, hij uh, noemt het ook echt een kunstwinkel. Een kunstwinkel. Ja. Een, een, het lijkt bijna een bazaar als je het zo zegt. Maar uh, misschien moeten we de man zelf uh, aan het woord laten. Hè? Wat hebben jullie hem allemaal gevraagd? Wat was jullie eerste vraag? Wel, uh, de eerste vraag is nogal evident. Uh, hoe kiest hij zijn kunstenaars? Wat is het eerste en het belangrijkste voor mij is, ik moet het zelf graag zien. Punt. Ja. Dus als ik het zelf niet mooi vind of het spreekt mij niet aan, ja dan ga ik het niet kunnen presenteren aan de mensen of er toch niet met, met vuur en gloed over spreken. Dus uh, ik moet het zelf ten eerste in deze plaats graag zien. Nu hoe ben ik dan beginnen kiezen in kunstenaars? Ik had nog van 20, 25 jaar geleden herinnering aan een aantal kunstenaars uh, die bij Perspectief werden gepresenteerd: Catherine Kuyperman, Roland Koch, Francis Meijer, Horst Bekking, uh, dus ik ben die mensen gaan opzoeken. En die waren eigenlijk allemaal heel enthousiast. Dat waren mensen wiens kunst mij aanspreekt. En die bovendien ook in, in, binnen die parameters vielen van wat ik wilde presenteren. Eén uh, en twee, dan ben ik beginnen zoeken naar andere kunstenaars. En houdt u dan ook rekening met bijvoorbeeld uh, de kunstkritiek? Met hoe dat mensen schrijven over kunstenaars? Leest u dat? Nee. Houdt u dat bij? Nee. nee. Mijn, mijn mijn smaak is, is, is doorslaggevend voor mij. Wat anderen daarvan vinden, vind ik uh, heel weinig belangrijk. Bijvoorbeeld Jan Hoed. Uh, zijn mening over kunst is voor mij totaal irrelevant. Uh, en ik, nou, allez, ik heb dat die, die conversatie al met heel wat mensen gehad hier binnen ook... ...omdat mensen beginnen daar dan over te praten. En sommigen vinden het heel plezant om daarover te praten natuurlijk. En de meeste mensen, allez, van wat ik heb meegemaakt of gehoord tot hiertoe... ...vinden uiteindelijk... Wat dat daar in de pers, of door Jan Hoet of zo, wie dan ook over vertel... verteld wordt, uh, pff, die vinden dat absoluut niet interessant. Om u... Allee, een kleine anekdote op weg naar hier daarnet uh, werd Luc Tuimans geïnterviewd op de radio, voor zijn tentoonstelling die het opent in Brussel. De vocabulaire dat daaruit komt, mage, maken. Oh, ik vind het lachwekkend eigenlijk, ik vind zijn werk knap, maar om daar nu zo gewichtig over te gaan doen, vind ik. En uh, de mensen die hier dan uh, over de vloer komen, um, van waar zijn die in het algemeen? En ziet u ook een verschil tussen het kijkpubliek en het kooppubliek? Um, wat is het zo pro profiel van, van mensen die Dat, is een, goeie, dat is een heel goede vraag. Ik, ik heb het gevoel dat ik al heel diverse mensen heb binnengehad. Eén. Uh, Twee, ik stel vast dat er nog een hele hoge drempel is aan een galerij. Heel veel mensen durven niet binnenkomen. Je ziet ze daar, ik zie ze daar staan in de etalage. Ze staan daar soms tien minuten te kijken. Er komt een smile op dat gezicht en ze beginnen te wijzen naar alles wat ze mooi vinden. En al tien minuten stappen ze door. Ze durven niet binnenkomen. Uh, maar er zijn er natuurlijk wel die wel durven binnenkomen. Sommigen om, gewoon om te kijken. En iedereen vraagt dan heel beleefd, van, mogen we ook eens kijken? Zo nou, zou ik ik gaan bijten. Maar is dat dan misschien door het elitair karakter dat heel vaak rond galerijen hangt, dat mensen denken, dat we kunnen dat niet betalen, we gaan niet binnen. Dat, ik denk dat dat zo is. is, ook daarom dat ik in mijn etalage werkjes zet die laagdrempelig zijn en die ook niet zo duur zijn, om dat proberen uit de weg te gaan. Ik heb soms in al mijn arrogantie goesting om daar een bordje te zetten, u mag binnenkomen, kunst bijt niet, maar ik ga dat toch niet doen. Um maar ik heb soms dat gevoel dat mensen daar echt bang van zijn, van binnen te komen. Dat dat echt uh, voor zich volk is en niet voor de rest. Uh, maar ik, kan, ik, ik heb nog geen ervaring om te kunnen zeggen van iemand die binnenkomt, ja die is geïnteresseerd om te kopen of die niet. Nogal wat mensen tot hier toe die gekocht hebben en zeker de grotere dingen, is omdat ze eigenlijk een goed voet gaan hebben. Ze zien iets aan en hebben gezegd van dat hebben we nu jaren gezocht. Ja, ja, je hoorde even Frans van Hoven, een pas begonnen begon galerist. Vier maanden is hij bezig en hij denkt nog dat kunst niet kan bijten. Uh, straks gaan we nog met uh, Lin en Silke naar uh, de Cypress Galerie en naar galerie. Uh, we hebben er juist al voor uh, dat we naar uh, Guernica luisterden Frans van Hoven gehoord en uh, Lynn en Stilke, jullie zijn ook dan naar de Cypress Galerie geweest. Hadden jullie daar ook zo'n warm ontvangst als bij Frans van Hoven? Absoluut, absoluut. Um Um, Pieter Verreetbrugge, zijn Galerie Cypress, dat is eigenlijk op de eerste plaats een communicatiebedrijf. En vanuit het initiatief van enkele personeelsleden werd een vrije ruimte in het bedrijf omgetoverd tot een tentoonstellingszaal. En aan eerste geslaagde privé-tentoonstelling, um, ik geloof dat dat van Jan Locus van Mongolia was, waar we trouwens een prachtig boek van hebben gekregen, dankjewel Pieter, wel, <lacht> um, van... Vanaf die privé tentoonstelling groeide het idee om de galerie publiek toegankelijk te maken, wat ook heel snel werd gedaan. En, um, Pieter is een man die gelooft in de positieve wisselwerking tussen de bedrijfswereld en kunst. en um, De positieve invloed die in kunst als de verschijning van vrijheid kan uitoefenen. En hij omschrijft Cypress ten eerste als een tentoonstellingsgalerie en ten tweede als een echte Leuvense galerie. Per jaar brengen zij een vijftal tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars waarbij dus één specifieke kunstenaar echt in de picture staat voor zo'n twee maanden en tussendoor worden soms kleinere tentoonstellingen van verschillende kunstenaars georganiseerd. En ten tweede is het een echte Leuvense galerie omdat Pieter veel aandacht besteedt aan de banden met andere Leuvense galeries en kunstinstellingen en ook wil Cypress een bijdrage leveren aan de opwaardering van de vaartstraat en de vaartkom waar zij gelegen zijn. Een nadrukkelijke programma initieel. Wij hadden een affiniteitsprogramma. Zoals, ja. We gaan vragen diegenen die we uh, leuk vinden, gaarne uh, hebben, interessant vinden. Of, uh, meer vanuit het hart. Maar dat is nodig, hè, dat is belangrijk. Dat is toch anders. En dus dat, dan hebben we geprobeerd dat een klein beetje te, te vernauwen, te verengen. Te zeggen: wat doe je nu in feite? En voor ons is dat hedendaagse kunst. Uh, nou, dat is, voor ons is dat duidelijk. Wij willen hedendaagse en kunst brengen. Zou u C pres dan eerder beschrijven als een presentatiegalerij, telkens één tentoonstelling? Of zijn er soms ook zo gewoon meerdere kunstenaars? Uh, Wel, dat is, dat is interessant. Uit de geschiedenis is dat interessant. Dus we hebben uh, de eerste twee jaar was bijna altijd, uh, kan je zeggen, was de opzet een promotiegalerie, gestart, gepakt een kunstenaar en enfin, geplaatst in de ruimte. In de hoop dat daar mensen op afkomen enzovoort, enzovoort. Cyprus heeft in 2007-2008 deelgenomen aan 5025, een project opgezet door Project 3000 en onszelf. En we hebben dan voor 2007-2008 het project 5025 uitgezet. Daar waren 26 jonge kunstenaars, die zijn gepresenteerd in het groot verlof. En dan vanaf september, om de twee weken, was er een tentoonstelling. Een solo tentoonstelling van die ene kunstenaar 26, van 26 solo tentoonstellingen, Ongemeen boeiend. En dus dat was soms afgrijzelijk slecht, soms zeer goed, soms middelmaat. En op basis daarvan hebben we enorm veel geleerd. We kunnen dat wel inbeelden, 114 dagen heb je nieuwe tentoonstelling. Dat was fantastisch. Hoe zou u het profiel beschrijven van het kijkpubliek in Cypress? Ja, het is zeer, zeer moeilijk om daar wat op te krijgen. Uh, wie komt er in feite kijken en wanneer? Hè? Dus, want als je vernissages, we hebben vernissages op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. We hebben verschillende momenten ook om te testen. Wat is de, uh... Maar het is heel moeilijk om, om een vast publiek te vinden. Eerst en vooral. Moet je zelf een vast aanbod hebben, dus moet je al perfect weten welk soort van galerie je bent. We zitten in de hedendaagse uh, kunst, dat is niet evident. Als je conceptuele kunstenaars brengt of installatiekunstenaars, ik verzeker u, daar wordt zoals overal overigens uh, soms zeer negatief op gereageerd. Wat vindt dat meer. Cypress is een galerie op zoek naar een publiek dat op zoek is naar een galerie à la Cypress. En dat is toch een onderzoek dat je moet doen... dat toch vijf, zes, zeven, acht jaar duurt, denk ik. Is er een grote kloof tussen kijk- en kooppubliek? Absoluut. Dat is een absoluut grote kloof. Nu, dat heeft heel veel van doen, denk ik ook. Ik zit met jonge kunstenaars. Hè. Dat heeft heel veel van doen met... Uh, waarom koop je een werk van een jonge kunstenaar? En wat mag dat kosten? Want wat, wat is de kostprijs van een kunstwerk? Wat de markt ervoor wil betalen, wordt gezegd. Veel jonge kunstenaars vragen veel te veel, dat heb ik ondertussen geleerd, zijn veel te duur. Eigenlijk zou een jonge kunstenaar. Nou, maar ik ben geen kunstenaar, dus ik moet hier opletten wat ik zeg, maar eigenlijk zou een jonge kunstenaar er moeten voor zorgen dat hem gezien wordt. Eerder dat hij daarvan kan leven, hè. dat is zo'n beetje heel dubbel. En dus als ik kijk naar het, koopgedrag van het Leuvenspubliek moet ik zeggen, als ik uit mijn eigen cijfers kijk, veel gekocht wordt er niet gedaan. Maar ja, wat betekent dat? Misschien bied ik niet het juiste aan. Misschien bied ik niet het juiste aan voor het Leuvenspubliek. Wil ik dan wel het juiste aanbieden voor het Leuvenspubliek? Misschien is er geen match tussen Leuven en mij. Ik vind dat niet erg, hè. Dat is, dat is de zoektocht die je als galerie toch moet doen. Ja, Pieter Vereertbrugge, het lijkt bijna een existentiële crisis, bied ik wel het juiste aan voor het Leumse publiek en kan het mij wat schelen. Uh, ja, heel interessant hè, om te horen. Uh, de laatste waar dat jullie naartoe zijn geweest is uh, ook een, een echt kleine galerie, denk ik. Ja. Galerie K. En de mevrouw die we gaan horen in het interview heeft een nogal Duits nogal Duitse charmant, Duits accent. Is het een Duitse? Ja, dat klopt. De naam is Karin Tselle, dus dat zegt het zelf al wel. Um, zij komt uit Duitsland, inderdaad. Um, zij heeft gestudeerd in Leipzig. En tijdens haar studies vertoefde ze al in verschillende artistieke kringen. Dus um, ze had al wel wat ervaring mee van, mm -hmm. van kunst. En um, Galerie Kaisselm drie jaar geleden ontstaan. En ook weer na een lange tijd een droom koesteren van, wil ik een galerie, heeft zij ook die stap durven zetten. En ik had toch nog het opnieuw de vraag durven stellen, hè, waar, waar is die galerie? Nou, nu weet ik het wel, die is in de Dagobertstraat. In de Dagobertstraat. Heel Strat. dicht bij de Ring van Leuven. En hoe ziet de galerie eruit? Um, de, de, het leuke is dat de galerie in haar eigen huis gesitueerd is. Mm. En dat is een oud herenhuis, heel mooi. En dat, dat creëert natuurlijk een heel andere sfeer dan bij de twee vorige galeries. En de naam Galerie K die is nu zomaar gekozen, want K staat ook voor de kernbegrippen van haar galerie. De K van Karin, hè, haar voornaam, en want het is haar galerie. <lacht> en het Duitse woord cultuur, wat ook wel voor zich spreekt, en de K van kwaliteit. Zij wil dus uh, kwaliteitsvolle kunst aanbieden, vooral van Duitse en Belgische hedendaagse kunstenaars. Kwaliteitsvolle kunst van Duitse en Belgische, hedendaagse kunstenaars, dat is een, een, een mooie missie. Hè? Uh, jullie hebben haar ook gevraagd hoe ze haar kunstenaars kiest. Uh, ja, we weten al dat het kwaliteit is in Duits en Belgisch, maar wat uh, ze meer dan nog verwacht van kunstenaars, dat horen we in haar interview. Wat zijn zo de criteria waarmee u uw kunstenaars kiest, of de kunstwerken specifiek dan ook is per kunstenaar? Ja, äh, in Beginn hatte ich gedacht, äh, Enkel deutsche Künstler zu den tun zu stellen und äh, äh, mit der Bedeutung, um ein bisschen internationales Imago äh, in die Stadt Löwe zu bringen. Weil deutsche Künstler seinen Tänzer nicht so gekannt hier in der... Lage landen, ja, ze zijn wel bekend, maar die ik ten, wo, wilde tentoonstellen, dat waren alle hedendaagse kunstenaars, en die zijn minder bekend hier in Leuven. En ähm, ik heb mij gebaseerd op mijn äh, ervaring äh, met kunst. Het was heel subjectief natuurlijk ook de keuze. Ja. En ik werkte ook samen met een äh, äh, kunstenaar in Duitsland, die voor mij eigenlijk äh, de juiste kunstenaars heeft uitgezocht. Ah ja. Um, in uw zoektocht naar kunstenaars houdt u misschien ook rekening met de kunstkritiek van wat dat er op uh, internationaal vlak speelt op de moment een beetje, wel, een beetje wel ik stel nu ook jonge Belgische kunstenaars ten toon. Um, ik heb me altijd begrepen als een kunstgalerij die um, die een beetje de hulp wil bieden aan jonge kunstenaars die eigenlijk nog niet zo bekend zijn ja. en uh, Jonge kunstenaars zijn eigenlijk uh, in wezen sowieso experimenteerfreudiger uh, dan anderen en uh, dat was eigenlijk het, het meest belangrijke criteria. Als we zo nu naar uw galerie kijken, we merken direct een heel huiselijke sfeer op. Um, heeft u, denkt u dat dit een invloed heeft op uw kijkerspubliek? Um, misschien een ander publiek dan um, van een klassieke galerie die zo echt... Um, in een aparte ruimte gevestigd is dan in een in een ja. huiselijke sfeer? Ik zou dat niet huiselijke sfeer uh, noemen. Dat is meer een, uh, ik zou zeggen, eerder toegankelijke sfeer. Ja. Een huiselijke sfeer, daaronder ver versta ik toch, uh, daar staat een koffiepot en, en daar is een zetel en daar is een lamp. En, en... Nee dat eigenlijk niet, maar um, dat is gevestigd in een huis en in huiskamers met een uh, hoog Plafond en dat straalt iets anders uit dan een sterile, vlakke kunstgalerij. En daarmee denk komt misschien op die definitie dat het een huiselijke sfeer is. Maar ik zou dat zo niet noemen. Ik zou alleen zeggen dat die kunst die daar tentoongesteld wordt in galerika een andere uitstraling krijgt. Ja? Misschien ook een intimere uitstraling in de bezoekers. Zien dan ook uh, hoe die, die, die kunst die zij eventueel uh, willen aankopen, hoe dat in hun huis zou uh, uitstralen. Ne? En kan u uw kijkpubliek eigenlijk beschrijven? Wie, wie komt hier zo langs? Ja, ik heb geen passagepubliek. Ne? Zoals uh, misschien andere galeries die in het stadcentrum gevestigd zijn. Ik ben een beetje. Een beetje uh, op vijf minuten voetafstand van het centrum gevestigd, maar uh, mijn publiek is meer publiek uh, wat ik gewonnen heb door die tentoonstellingen over die drie jaren heen. En dat publiek is kunstgeïnteresseerd en uh, ja, dat, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste en, en voor mij ook. En merkt u een verschil met uh, uw kijk- en kooppubliek? Um, dus de mensen die een afspraak maken om hun galerie te bezoeken, zijn die meestal direct ook geneigd om iets te kopen of om dat... Dat uh, uh, hangt daar af. Mensen die echt iets gezien hebben in mijn galerij, op voorhand of gehoord hebben via via, en dan een afspraak maken, die komen eigenlijk om uh, met de bedoeling iets te kopen. Ja. Of ze dan kopen, dat is nog iets anders. Uh, ja, slotte moet die ja die, die kunsten... ...aanstaan. Ja, ja. Dat ja... ...maar op de vernissages... zo, is, is een heel groot publiek... ...maar een klein percentage is... Uh, is, is wel uh, geneigd... ...om iets aan te kopen. Hè. Ja, zo is het altijd. Hè. Als er wat te drinken valt... ...dan komen ze... ...en als het uh, om te betalen is... ...dan wordt het natuurlijk wat moeilijker. Um, ja, Lynn en Silke... ...jullie zijn dus uh, bedankt om die... Uh, ...drie Leuvense galeristen... ...voor ons te gaan interviewen... Um, ja, ik wil nog wel even vragen welke galerie jullie nu zelf het interessantste vonden. Gos ze hebben alle drie echt heel veel te bieden, maar puur op onze eigen smaak gebaseerd gaan we toch voor Cypress. Omdat die ruimte zo heel veelzijdig is en de ideeën van Pieter over zijn galerij en kunst spreken ons echt enorm aan. Ja, en het feit dat hij uh, gestart is met een communicatiebedrijf en dan als een personeelskundige uh, beslissing begonnen is met kunst te tonen, ja, het is toch wel wat speciaal. Jullie zijn heel erg bedankt en wij gaan dan maar iedereen aanraden van eens een keer naar Cypress te gaan kijken. Hè? En de andere galeries kunnen jullie natuurlijk ook gaan bekijken, er zijn die Leuven Art Galeries, foldertjes vind je wel overal, uh, dus misschien toch eens gaan checken die handel.